Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam werden gisteren twee mannen opgepakt na een dodelijke mishandeling bij een metrohalte, maar ze zijn nu vrijgelaten. De politie zegt dat ze daar helemaal niet waren toen het misging. en roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer zou mishandeld zijn bij een ruzie over sneeuwballen. De vloeistof raakt op om vliegtuigen op Schiphol ijsvrij te maken. En het is niet zeker dat de voorraad snel aangevuld kan worden, zegt de leverancier. Komt ook door het weer. Er is dus kans dat de komende dagen nog meer vluchten uitvallen. Bovenop de honderden die de afgelopen dagen al geschrapt zijn. Andere Europese landen worstelen ook met de kou en sneeuw. Zo zijn honderden scholen gesloten in Engeland en Schotland. En in Frankrijk kwamen vijf mensen om het leven bij verkeersongelukken in de sneeuw. En de Zweden hebben het horen gekregen dat ze thuis moeten werken. Het is daar 40 graden onder nul. In Breda zijn vanochtend de ruiten van elf auto's ingegooid, meldt Omroep Brabant. Ze stonden op een parkeerplaats en zijn binnen flink overhoop gehaald. Uit een van de auto's zijn huissleutels meegenomen. En er is iemand opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en het gaat licht vriezen. Vannacht sneeuw, morgen ook. En er komt veel sneeuw aan bij temperaturen rond het vriespunt... waardoor de wind voelt het nog kouder aan. En dit was het nieuws op Slam. Ah, gevoelstemperatuur van min 20. Nee, ik heb geen idee, maar het zal koud aanvoelen. Een hey, paar minuten over vier. Dus even kijken naar de weg. Verkeerde flitsmeister. Weinig aan de hand nog. Geen middagspits, want uh, mensen werken thuis voornamelijk. Zaten 11 kilometer. Probleem op de A2. Utrecht en Bos voor Geldermalsen. Daar is de oprit dicht. Spoedreparatie. 11 minuten vanuit de berst. A15 Ridderkerk Gorkum voor Gorkum. Daar 10 minuten extra. En de A50 Apeldoorn, arnhem Tussen Beekbergen en Loenen. 31 minuten. Eén van gemeld, dat is de a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 Wad hij ook in plaats van Las Vegas naar Rusland kunnen sturen. Maar dat vond ik een iets te grote gok gelukkig. Alle zo is meteen Sasha. Eerst Edward Maya. Dit is Stereo Love. Pijsle. The Slam, Jordan Alesso, Sasha en Destiny. We hier tot uh, 5 uur en uh, goed nieuws, het is 6 januari, oftewel de kerstboom kan legitiem de deur uit. Ik uh, wist al, je zat er al een tijdje naar te kijken, maar ja, je moest die vriendin van je nog overtuigen. Maar uh, na vandaag is het wel echt de bedoeling dat hij eruit gaat en ook de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dat uh, hoeft niet meer en als iemand zegt, ah, nou, waarom doe je dat niet? Ja, al diegene maar moeten bellen in de tussentijd toch? Vanaf vandaag hoeft het niet, maar moet je nagaan hè, 6 januari, Kinneke Jezus is geboren op, uh, wat is het, kerstavond. Dus dan hebben die drie koningen er zo lang over gedaan... om bij die kribben te komen met dat mirren en zo. Dat is toch ellendig allemaal. Hey, voor de rest gaat het gebeuren. De winterbom van 2026. De hel van 2026. Of valt het morgen allemaal wel mee? Zometeen bellen met Matthijs van weer online. Hij kan vertellen hoe het er morgen voor staat met de sneeuw... en wat je kan verwachten als je morgen de gordijnen opentrekt. Want overal sensatie-headlines. Maar wat is het echte nieuws? Je hoort dat ze zo meteen hier alleen bij Slam. Svirus House Mafia, hoor je zometeen Wait So Long. Eerst voor je, Justin Bieber.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 I a love all night First you're up, then you're down In between Oh, I really wanna know What do you mean?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 Dit. Niet alleen buiten met de sneeuw, maar ook deze Swedish House Mafia. En wait so long. Ja, veel berichten in de media. De winterbom gaat knallen morgenochtend. Dan wordt het de hel van 2026. Rijkswaterstaat heeft in ieder geval gezegd: werk thuis als het kan. Alle reden om even heel kort te bellen met Matthijs van der Linden. Werkt al 16 jaar als meteoroloog bij Weer Online. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zei Weer Online. Ik bedoel. Ice, uh... shine, Weer Online. Hey, de winterbom van 2026. Is dat echt wat gaat gebeuren morgen? Nou, het gaat wel flink sneeuwen, hoor. Uh, dus overlast kunnen we wel verwachten. Maar een sneeuwbom zou ik het niet noemen. Ehm... Um... Morgen rond een uur of zes begint het al in het westen te sneeuwen en dat trekt uh, dan oostwaarts. Ik verwacht zo'n uh, drie tot zeven centimeter sneeuw, misschien op uh, sommige plaatsen wat minder, lokaal wat meer, maar wel op grote schaal. Dus daar moeten we wel even rekening mee houden. Ja, ik zag ook uh, bijvoorbeeld in het westen is het best wel op, op aardig al redelijk snel boven het, uh, boven het vriespunt. Dan zou je zeggen dat sneeuw smelt, toch? Of zit ik verkeerd? Ja, normaal wel met een dun laag en als de zon erbij schijnt, maar morgen is het gewoon bewolkt. Ja, en er ligt natuurlijk al flink wat sneeuw. Ja, dat is niet zomaar weg. Ah, oké, okay, dus dat heeft. Ja, als de zonnetje had geschenen, was het eerder weg geweest, begrijp ik. Wel. Hey, uh, uh, dan, uh, wat kunnen we verwachten? En rond, rond welke tijdstippen allemaal? En waar vooral? Waar zit uh, het heftigste gedeelte van de sneeuwval morgenochtend? Nou, het begint morgen te, te sneeuwen al voor de ochtendspits in het westen. En tijdens de ochtendspits trekt dat gewoon richting het oosten. Dus uh, zeker in het westen, waar het uh, toch wel vaak druk is. Zeker nu ook al, omdat er uh, toch ook wel wat gladheid is. Ja, en, en dat het ook nog bij, uh, daarbij gaat sneeuwen hè, en waaien. Ja, dan, dan is het toch wel eventjes uh, lastig uh, op de weg. Um, er staat er behoorlijk wat wind, dus die sneeuw die komt echt uh, horizontaal langs. Ja. En uh, ja, dan moet je toch wel uh, eventjes goed over. Uh, op de weg houden. Nou, klinkt uh, gevaarlijk en duidelijk. Verhaal, uh, Matthijs van der Linde, van weer online. Even een vraag: werk je dan zelf ook thuis uh, morgen? Uh, nee, ik, uh, <laughs> ik rijd voor de ochtendspits naar kantoor. <laughs> ah, slim. <laughs> Moeten het toch even vragen? Uh, Matthijs van der Linde, dankjewel voor deze opheldering. Ja, graag gedaan. Oi, oei. Dit is Slim met zo meteen topic: Buddy Fireball, Eerst Jamelia. Dit is die One Hit Wonder Superstar Slim. Just like you're supposed to hey. Go to store Put your body Zometeen nieuwe voorronde van de Gok van Je Leven. Ik zie dat uh, Huub al weet wat hij moet doen. Armando, Kelly, Ralf ook. Het is Vegas plus je leeftijd. Deze kant op in de slam -map. En speel zo meteen mee in de Gok van Je Leven. Bedenk alvast wat dat ga je doen. Dan ga je op rood of op zwart inzetten. Wie weet heb ik je zometeen aan de lijn. Maar Vegas plus je leeftijd. Deze kant op en speel mee met het volgende. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Sai.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 Een paar minuten over half vijf. Weer online weerbericht voor je. Het is vanavond vooral droog en het gaat licht vriezen. En vannacht sneeuw, maar morgen ook. Hè, we hebben gehoord vanaf de ochtendspits. En dan trekt het langzaam naar het oosten. En er komt veel sneeuw aan bij temperaturen rond het vriespunt. En door de wind voelt het allemaal nog kouder aan. Om even de gevoelstemperatuur ook even aan te halen. En dan kijkend naar de wegen... We beginnen daar al even drukker te worden. Ik doe de laatste F5 voor de laatste info. De drie langste krijg je van. me. Niet zo heel veel aan de hand. Veel mensen werken thuis of zijn eerder naar huis toe. Sowieso vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A4 Amsterdam Den Haag voor drinkvaart Aqueduct 10. De A6 Lelystad Muiden voor de Hollandse Brug. Ongeluk gebeurt 13. En de A67 Eindhoven Turnhout voor Eersel vanuit de Randweg N2 Zuid. Daar staat het heel vaak vast. Nu ook. Maar 11 minuten komt door een auto met pech. Flitsers zijn er drie. Eerst op de A2. Utrecht-Amsterdam, 37,4. De A4 Leiden-Amsterdam, 7,3. En de A20 Gouda-Rotterdam bij 39,5. Op zich een goed teken, teken dat ze flitsers durven neer te zetten, natuurlijk ook. Thomas van Empelen. Ja, Stuur Vegas, plus je leeftijd deze kant op. Nieuwe ronde van De Gok van Je Leven komt eraan. Eerst en Larsen, Midnight Sun. Oh, When you can still the light. Can't find me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 Cyril en Camerai in de Cyril Remix. Want ja, als je die plaats zelf al hebt gemaakt... ik kan er ook nog een remix van maken natuurlijk. Dan gaan we een nieuwe ronde van de gok van je leven. De gok van je leven. Aan de telefoon Amanda, 37... uit het altijd mooie Anna Palona, uh, niet Blanca. Volgens mij, dat valt allemaal best wel mee daar. Um, Amanda, um, wat is de grote uh, ja, trekpleister daar in Anna Palona? Ik denk toch wel de trein. Om uh, naar huis te gaan alweer, of... Uh, uh, of weg te gaan. We <lacht> bedoelen <in de> <lacht> Ja, we hetzelfde. Uh, in Noord-Holland, je ja. werkt één jaar voor Defensie. Helpt dat nog in uh, keuzes maken? Defensie moet je natuurlijk wel goede uh, keuzes kunnen maken. Dat is wel uh, belangrijk. Nou, ik denk dat ik de keuze al gemaakt heb. Oké, okay, je hebt uh, Vegas ja. plus je leeftijd uh, geëft heel goed. Je bent 37. Jij kan naar Amerika, je wilt naar Las Vegas. Want dat is uiteindelijk de eindprijs. Hè. Hoe meer fiches, hoe meer kans ja. daarop. Las Vegas met Super, drie gaaf. vrienden die kant op. Het gaat misschien wel gebeuren, maar het begint allemaal bij dit moment... namelijk rood of zwart. En dat kan ook nog op, uh, ja, als je een roulette tafel een beetje kent... kan die ook nog op groen komen. Dan pak je meteen vier fiches. Dat zou ook wel lekker zijn natuurlijk. Oeh, zeker, ja. ja. Uh, ben je er klaar voor? Zullen we gewoon eens even het spelbed gaan starten? Dan. Ja, doe maar, doe maar. Amanda, 37, gaat het altijd mooie Anna Polona... We gaan de mic opengooien yeah. van de roulette tafel. En de roulette tafel mag gestart worden. Mag je ook nog even zeggen op welke kleur die mag eindigen? Zwart, zoals mijn hart. Zwart, zoals je hart. Gaat dat gebeuren? Is de grote vraag. Laat het hopen. Amanda. Ja? Goed nieuws. Nou, oh, beter. Ja, het kan zwart zijn, maar het is ook de juiste kleur waarop hij gekomen is. Jij wint één fiesje. Eh, dan belangrijk, hoe meer fiesjes, des te meer kans in het finale spel. 22 januari om dus naar Las Vegas te gaan. En ook nog eens een keer 2026 euro casino te goed mee te krijgen. Um, wat ga je doen? Ga je doorspelen voor nog een visie? Of uh, was dit hem? Is dat jouw visie? Ja, we gaan hem nog een keer doen. We gaan hem nog een keer doen, dan speel jij zometeen nog een keer mee. Uh, in de middagshow om 6 uur 40. Dus hou je telefoon in de gaten. Ik zeker doen! Hoi okay. hoi! De gok van je leven hier bij Slam de hele maand. Y'all yeah. like work uh, And I don't gotta play pretend It's you, I make believe What? And you know What? I'm here to stay cause me What? If I was to ever take a lead It would be as friend to break your feet yeah. If I was to ask for making D What? Stallion, if she would collab with me Would I really have a shot at a feet? What? I don't know, but I'm glad to be back Like What? Abra, Abra, Cadabra If I'm my last trick, I'm about to reach in my background Turn me into a smelly face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an eight year old in the face with a participation trophy. Plus I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it Like I'm targeted, mind-boggling How my profit is skyrocketed Look what I pocketed Yeah, the shit is just like y'all have been Like jogging, in I've been running, at full speedin' That's why I'm ahead like my noggin' in I'm the fight y'all get in When you debate who the best But I'm some white chalkin' When I step up to that mic cockatin' Oh my god, it's that chicken out again ever, ever, If I'm, I'm about to reach in my backbone Morgen is Nationale Thuiswerkdag. Tenminste, als we Rijkswaterstaat moeten vertrouwen op hun advies... namelijk blijf thuiswerken, is echt het grote advies wat geldt. Wat ik me tegelijkertijd afvraag... zouden dan ook de sauna's in Nederland helemaal uitverkocht zijn morgen? <laughs> Dat iedereen denkt, ja... Yeah". Op Teams blijf ik gewoon even ingelogd... maar ik ga stiekem lekker naar de sauna. Het blijft me niks. Dit is Slam met Ian Carey. Keep on rising. Down in the depths. nummer dit ook, Ian Carey, Michelle Schellers. En keep on the rising bij Slam. Ondertussen komt de luisteraar Bob, die er vaak bij is trouwens in de Slam. We hebben altijd gezellig nog met een paar boetes. We hebben al doorgenomen, hè? 500 euro. Dat als je geniet de sneeuw van je dakkie hebt gehaald. Dat is belangrijk. Voor de rest uh, hadden we ook nog 300 euro... als je dus uh, je ruiten niet goed uh, ijsvrij, en sneeuwvrij hebt gemaakt. Uh, maar deze is ook wel bijzonder. 180 euro boete kan het zijn als je kenteken slecht leesbaar is. Ja, kan je wel te hard rijden. Dat is wel lekker. Slam, coming up... En zo meteen, Slammiddagshow komt eraan met Lady Gaga, out Kaigo. Oh, yeah. yeah. Uit het koude Noorwegen, Erik Jan, wil je nog wat zeggen? Turn <laughs> oh, de lights I'm op, ook Slim. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf Nederland.